De Chinese webwinkel Temu doet te weinig om de verkoop van illegale producten tegen te gaan. Dat meldt de Europese Commissie, die onderzoek doet naar het bedrijf. Via Temu zouden producten worden aangeboden die niet voldoen aan Europese regels. Het gaat om bijvoorbeeld babyspeelgoed of kleine elektronica. De Europese Commissie begon vorig jaar oktober met het onderzoek naar Temu. Op basis van deze eerste bevindingen krijgt de Chinese webwinkel nog de kans om zich te verdedigen. De man die in april zijn moeder heeft onthoofd in Hellevoetsluis... zou op dat moment een psychose hebben gehad. Daar gaan het Openbaar Ministerie en de advocaat van de man van uit. Vandaag was een eerste openbare zitting in de zaak. De 31-jarige Jesse R. heeft zijn daad bekend. Zijn moeder van 63 werd gedood in haar woning. R. werd later aangehouden op de A4... met het hoofd van zijn moeder in de auto. De verdachte gaat naar het Pieterbaancentrum... om vast te stellen of hij inderdaad aan psychoses leidt. Vanwege de wachtlijsten daar gaat de rechtszaak pas volgend jaar verder. Lorena Wiebes heeft de derde etappe van de Tour de france Femme gewonnen. De Nederlandse was de sterkste in de massasprint in Angers... en versloeg Marianne Vos, die tweede werd. Wel nam Vos de gele trui over van Kimberly Le Coeur. Zij was in de slotkilometers betrokken bij een valpartij... net als Demi Vollering...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 Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Save your break, I'll take it away. Jesus heart is in the right place. Je kan wel weer merken dat de video-graven uh, weer bezig zijn in het uh, pand. Want dan moet je naar ja, kijken. Jongens, uh, goedenavond. We zijn er ook weer op YouTube. Uh, we begonnen trouwens dit uh, vrolijke uur met Talks Make Do. Bent komt uit Leiden. Komt ook deels uit deze uh, kant van de provinciegrenzen. Want het is een deel uit ook Noord-Holland. Uh, Talks Make Do uh, met hun uh, single Jules. Was er helemaal verzuimd om uh, um, hem um, te draaien. Op de avond voor de release. En dat heb ik toen een week later moeten inhalen. Goed, het is ook meteen het, uh, het gedeelte waarin uh, de live sessie gaat plaatsvinden. En dat is met J.M. Bakkus. Maar dat is niet zijn uh, echte naam. Want uh, zijn echte naam is heel anders. Maar dat uh, gaan we straks wel van hem horen, Want het is een ja, pseudoniem, alter ego, hoe je het maar noemen wilt. Maar goed, dat, uh, gaan we het, uh, daar gaan we het uh, zo over hebben. Um, want uh, in dit uur gaan we sowieso um, een aantal uh, nummers laten horen. Vier stuks. En uh, dan uh, gaan we ook kennis maken met het werk van, uh, van J.M. Bakkers. Maar zover is het nog niet. Ik draai nog één nummer, dan komt de introductie. Dus even opletten, dan komt de introductie. Dan gaan we nog een plaatje draaien. En dan gaan we spelen. Dus zo uh, is het uh, spoorboekje. Ja, ja, ja, ja, dus... Uh, dat we niet meteen tijdens de uitzendingen weer het horen ja wanneer gaan we nou dat, en, dat en, we hebben namelijk nergens aan een of ander draaiboek liggen want als we dat zouden doen dan is alles dichtgetimmerd dus dat is een beetje het uh, verhaal uh, nu gaan we verder met iemand uit Zandvoort waar dit programma in elkaar gezet wordt en die is toevallig twee weken geleden hier uh, op visite geweest en dan hebben we het over Wendy Moore en haar uh, titelnummer van de EP heet tangled wiring Sex left the world.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 All my friends, they wonder where I've been With my eyes, yes, I've disappeared again Because concept of time my mind and now I'm spiraling Oh, why does my brain have such tangled wiring? I'm a joke on a porch, it's a slippery slope A lot of heat goes by as we speak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 So automatic, attacking me, attached to me, I'm bound, panic, panic, I know it's pathetic, distracting me to touching me. <laughs> Twee weken geleden zei Wendy Moore over het werk wat ze nu maakte... dat het dan een beetje de kant van de synth-pop toe gaat. Maar goed, dat heb ik al uit de doeken gedaan waar het uh, over gaat. Um, we gaan even iets openzetten. Want ja, uh, want ze zitten natuurlijk uh, niet voor niks. Vorige week hadden we al een stel... Uh, wat uh, twee foutuys uh, bij elkaar raten uh, En uh, nu is het een bankstel en een foutui die, uh, die uh, bij elkaar gezocht zijn. Maar ja, want uh, er werd gezegd... hoe willen jullie spelen vanavond? Nou, uh, toen was het antwoord uh, niet zo moeilijk. En nadat ik... de suggestie had gedaan... nou, uh, er staan een paar banken en een... Uh, ah, goed idee. Dus, uh, dus dat, uh, dat is de reden... waarom ze er dus zo bij zitten... zoals ze er nu bij zitten. Uh, voor de mensen die op... jij buis zitten mee uh, te kijken... Uh, links zit Naomi. Dan in het midden... zit de man waar het eigenlijk om gaat. Dat is... J.M. Bakkers. En uh, zijn echte naam is Michiel, maar goed, dat is zijn echte naam. S <laughs> dat is maar goed, ik zal, ik, zal, ik zal het niet meer zeggen hoor. Nee. En, en dan hebben we Ruben die ook op de gitaar speelt. Dus hebben we nu, behalve dan J.M. Bakkers zelf, die heeft gewoon een standaard met een microfoon voor zich. Dus die hoeft niet veel te doen, want die heeft de gitaar vast. Maar de rest heeft gewoon een microfoon bij zich. Laten we het eerst beginnen, goedenavond. Een hele goede avond. Ja, klinkt nog wel erg zuinigjes. Ja, ik ben Zeeuwse Jaap. Ja, dat ik, dacht ik, ik, al, als ja. ik al, al. Al wou ik iets anders, dat lukt het ja. niet. We hebben overigens twee zeven in deze studio gehad, hè? van oorsprong. Ze wonen alle twee ook in Haarlem. Dat zijn Bernard Hering, ik weet niet of je daar ooit van gehoord hebt... En degene die bijna iets minder dan een jaar geleden... want die zat op diezelfde bank waar jij nu ook op zit... dat is Singa en haar echte naam is Eva van Leeuwen... die komt uit Vlissingen, dus die uh, oorspronkelijk... maar uh, Bernard en Eva die wonen tegenwoordig alweer een gruime tijd in Haarnem... Hoe zit het met jouw domicile? Waar uh, woon jij nu? Utrecht. Utrecht? Ja. Ja, want uh, ik zag net iets voorbij komen van 3 voor 12 Utrecht. Van een week geleden, was dat. Ja, ja. ja dat klopt. Ja. Is er uh, iemand uh, zo wakker geweest om uh, jou uh, te gaan interviewen? Uh, het is een, ik heb hem wakker gemaakt en wakker gehouden. Oh. Dus en, het, uh, en daar zo. kwam een interview uit voort. Ja, ah, ah, dat, uh, dat, dat is altijd leuk. Uh, dan heb ik ook nog een intrigerende vraag. Want die foto die jij gestuurd hebt, ja. waar wij, wij dus eigenlijk uh, de boel hebben aangekondigd uh, vandaag op de social. Uh, waar is die genomen? In, uh, in uh, een weiland uh, naast een dijk in het uh, buitengebied van een gerucht. Dus ver bij de bewoonde wereld vandaan op een ijskoude decemberdag. Ja, en het is niet een Waddeneiland, Want het deed mij nee. erg sterk denken aan een, uh, aan een van de, de Waddeneilanden. Nee, het is een, een natuurgebied in de Zeeuwse polder tegen Toch? een dijk aan. Zeg ja, zeer, maar. dat, dat ik uh, ja. ja. Ja, want uh, jij uh, verloochent je, je afkomst in ieder geval niet. Nou, ik, verber, ik verberg hem niet. Uh, ja. Ja. Nou, daar ben ik nou wel het een en ander tegengekomen van jou op, uh, op het internet. interview met het Nederlands Dagblad. Mm. Nou, die staat toch een beetje redelijk bekend als, ja, uh, hoe moet ik het zeggen, protestant christelijk. Uh, zit dat ook uh, bij jou in je achtergrond? Ja, dat is uh, heel vakkundig uh, in uh, verweven. Ja. Nee, ik, ja. ja, Ik kom uit Zeeland, Jaap, dus ja. dan is de kans al 50% dat je, dat je redelijk uh, gereformeerd opgevoed bent. Ja. Ik voldoe daar helemaal aan. Ja. Ja. Uh, maar hoe zit het uh, nu met jou? Uh, ja, ben je nog praktisch... Ja, <laughs> <laughs> Dat is wel heel leuk, ja. Ze heeft humor, mensen, ja. <laughs> uh, ik zit nu hier. Dat is een beetje een Martin Ducro antwoord. Die komt ook ja, uit dat ook ja. Die kon ook zo droog uit de hoek ja. komen. Maar goed. Uh, nee, maar hoe zit het met uh, praktiserend uh, geloof? Nee, wat, dat, is, je... uh, dat is niet aan mij besteed. Toch niet? Nee. Uh, maar uh, ze komen niet voor niks. Bij jou uh, even langs om wat vragen te stellen van wie is die J.M. Bakkers nou eigenlijk? Nee, nou kijk, ik gebruik in mijn teksten vrij veel uh, obscure verwijzingen naar uh, religie of religieuze geschriften... of religieuze geschiedenis of überhaupt geschiedenis. En hmm. dan, ja, dan kom je dan, dan gebruik je een jargon, wat, uh, en dat is helemaal niet erg... maar wat, wat ook bij mensen uit een christelijke of protestantse hoek makkelijk aanslaat. Ja. Dus ja, zo, zo gek is het ook weer niet. Nee, oké. Okay. Uh, dat, uh, dat is even nog een stukje muziek, maar we komen daar zo op. Maar uh, dan komt hij, de Wietse van de grote uh, vraag: hmm. uh, wat betekent muziek uh, voor jou? Ja, het is een, ja, de, goh, kijk, ik heb ook filosofie gestudeerd, ja, ooit, dus, dus ja. Je, je, je, v, v, v, pas op met die vraag, hoor. Als, ja. Uh, ja, ja, nee, het is, het is het is een, het is een oerkracht. Um, maar dat is een, een meta-antwoord. Um, ja, het is een ontzettend leuke bezigheid. Dus we, hebben, we gaan straks spelen. We hebben gisteren nog zitten oefenen. We hebben voor de release show in mei hebben vrij veel gerepeteerd. Ja. Ja, het is ontzettend leuk om ermee bezig te zijn. Het is, het is verbindend. Uh, en het is nog mooi ook. Dus wat wil je? Ja, uh, want hoe heet het album wat je uh, uitgebracht hebt eerder dit jaar? Fragmenten van de achtste dag. Zit daar uh, ook iets in wat schuurt tegen het geloof? Want het Bijbelse geschrift zegt uh, zeven dagen, ja. geen acht dagen. Ja, maar nu zitten we met dit. Hè? Dus, <laughs> ja. dit, dit, is, dit is dag acht. Dus dit, dat klopt. Ja, daar zit ja. wel een, uh, daar zit een heel sterke link tussen eigenlijk. Ja. Het is ook een, een soort een, een zegswijze die uit een van de nummers komt. Mm -hmm. um, en die, die, die, ja, die, het is wel een, uh, ja, een soort verklaring. Die, die scheppingsmythologie die stopt na zeven dagen. Of eigenlijk <laughs> na zes. En toen was er nog een dagje rust. Um, en nu de rest. Ja. Nu zijn wij er. Dan de letters J. ...punt en punt. Waar staan die voor? We hebben net zitten... ...Ruben op er net van... Je, je, ...je zou dit elke keer dat het gevraagd wordt... ...gewoon iets kunnen bedenken. Dus wat al John Mayer, Jim Morrison en James Morrison volgens mij. Nee, het, het is... Het zijn John Mayer, heb jij ook nog? Nou, jij zegt het. <laughs> het is een bloeslegende. Uh, het het leeft uh, niet meer hoor, overigens. Het is ook uh, vrij gezond geweest. Maar goed, uh, ga door. Het zijn mijn voorletters. Het zijn je voorletters? Het zijn mijn voorletters. Ja. Aha. Dus uh, ik heb uh, ooit nog eens een keer hier... Uh, uh, ...waar jij nu zit... Uh, P.E. een Bond uh, gehad. Ja, waar kwamen die vandaan? Ja, u zei die, wil je dat echt weten? Ja. Die op een gegeven moment er komt zo'n hele Europa katholieke doopseelconcundinus ah, yeah, naar boven. Yeah, yeah, yeah. Maar dat is dus Paulus, Johannes, Maria, ja. Bond. Ja. Want, uh, zo heet hij. Ik ben een echt. protestant, uh, ja, ik ja. heb er maar twee. Je je hebt, maar, ja. ja, ik heb er ook maar twee. Dus ja, uh, ja goed. Uh, dat uh, dat uh, zeggende. Uh, dan over je muziek. Want uh, Leon, die hier ook uh, aanwezig is in deze studio, die zegt... Wat voel je meer? Wat ben je meer? Dichter, poëet ja. of muzikant of singer-songwriter? Ja, hoe, hoe lelijk ik die laatste term ook vind. Ja, to, toch, toch dat. Het is toch meer een singer-songwriter vrees ik. Hm. Um, kijk, de teksten die ik schrijf, die schrijf ik al specifiek voor muziek. Dus daarom zeg ik ook vaak, het zijn geen gedichten. Het zijn songteksten, het zijn liedteksten. Hm. Uh, en voor het woord song hebben we in het Nederlands ja, helaas alleen het woord lied. Dus dat gebruik ik nou ja. maar. Maar um, ja, het, dus toch een singer-songwriter denk ik. Goed. Uh, nog een introductievraag en dat is een beetje in de richting van de Maarten-Verduin-vraag. Uh, dat is een radiomaker, mensen, uh, bij uh, RPL Woerden, programma Podium 107 doet hij. Uh, maar wanneer ben jij met muziek begonnen? Lijkt er een beetje op, hè? het is niet helemaal het... Uh... De, dus de, de echte rotvraag komt nog? Nee, nee, nee. Niet, ah, nee. Dit, dit nee. is hem, dit is hem hoor. Ik, ik, ik spaar je een ja. beetje. Dus. Ach, dag. Ach, je, ben, <laughs> je bent te lief. Ja. <laughs> dan, maar wanneer ja. ben je er dan begonnen? Nou, hiermee. Uh, kijk, ik heb altijd van muziek gehouden. En ik zong vroeger hard onder de, onder de douche, zoals meer mensen doen. Maar hiermee, ja, ik, ik denk een jaar of vier, vijf, zoiets. Zo lang? Uh, ja. Nou, Dat dus is een beetje bloeier toch? ja. Ja, uh, waar is een beetje de inspiratie uh, doorgekomen? Muziek, muziek is met mij begonnen, hoor ik ja. van Ruben. Oh, <laughs> uh, nou ga, ga ik meteen naar Ruben vragen. Is dat ook zo? Of we meteen even fact checken. Uh, hoe zit dat? Jeetje, ja, je kan geen eens een rustig een <lacht> woordgat maken zonder <toen> dat <lacht> we gelijk een filosofische laag over hebben. Ja, nee, maar hoe zit dat? Nou ja, kijk, uh, je moet eerst gegrepen worden door de muziek voordat uh, voordat je zelf het idee hebt van hier wil ik wat mee doen. Ja. ja. Dus, Oké. Okay. Ja. Uh, maar goed. Dat is ook heel gereformeerd eigenlijk. Hè? Ja. Hij vond eerst jou voordat jij hem ja. vond. <lacht> ja, we hadden het er op de heenweg <lacht> nog over hier naartoe. Van oh, zou het weer over het geloof in Zeeland gaan? Maar nu, nu beginnen we er zelf over. <lacht> <lacht> ik ben er niet over begonnen nee. mensen. Nee, echt niet. Echt nee. niet hoor. Dus er de, de, de, de komen wat geloofsbrieven. Maar dat is meer bij een gemeenteraad. Nou, we weten ja. hoe het hier een beetje werkt in Zandvoort. Dus schaam maar uit. <lacht> uh, maar goed, uh, dat, dat lijkt me dus duidelijk. Uh, duidelijk verhaal. Uh, we gaan uh, zo uh, meer van jou horen, maar eerst draai ik nog één nummer. Eén nummer, mensen, dus dan uh, mogen we dan het, uh, uh, het eerste blokje gaan doen. Uh, het eerste nummer, dat is van een band uit deels Volendam weer, jazeker. En dat heeft uh, te maken met een op handen zijnde nieuwe single, uh, die heet Vervaag. Vaak. En als het goed is, komt die uh, over een dikke week komt die uit... Uh, maar dit is nog de vorige single en dat nummer dat heet uh, Schaduwspel. We hebben het over proza. <middels> is said zo'n 15 uh, seconden voor uh, dat ik uh, op een gegeven moment dit schuifje opensteen. We hadden wel altijd een hele jonge technicus rondlopen bij, uh, dit, bij deze omroep en die zei, schuif we gaan nu open! En die jonge technicus, die zit tegenwoordig hier achter, uh, achter zo'n apparaat om uh, al die camerabeelden goed te laten lopen. <lacht> dus een beetje dezelfde, ja, ik zit hier een beetje te plagen. <lacht> goed, uh, het is uh, zover, uh, ze zijn er uh, helemaal klaar voor. Ja, want ze zitten nog even gezellig uh, te keuvelen, maar uh, zo uh, werkt het niet. Nee, dat moet, uh, nu, uh, dat moet nu gewerkt worden. Uh, en het uh, eerste nummer van vanavond uh, waar we naar gaan zitten luisteren... dat heet kniel voor mij neer. Je kreeg een ziel, je wist genoeg. Eerst op papier, daarna voor goed. Je bent van hier, lichaam en bloed. Hier is een stok, hier is een staf. Je meet het op, je leest het af. Kijk achterom, het is volbracht. Vrouw van het lotje, het laatste lach gaat de bel, de eerste bel. Ik hoor hem nooit, maar dit keer wel. Knieuw voor meneer, kniel voor meneer. Ik geef je honing, ik geef je meer. Ik geef je spijt van elke keer dat je niet knielde. Vreemde kracht, een dialect van tegenmacht Eén been uit bed, twee handen plat Het was verzet, zoals je bak Noem het op zee, een achtste dag Een vrouw die keek, een vrouw die zag Mijn heen, mijn heen, mijn zielsverwant Men staat vast, vrouw van het lot, die het laatste lacht. Daar gaat de bel, de tweede bel, eerst als gerucht, nu met geweld. Knieuw voor hem neer, knieuw voor hem neer, die god van zweet en zeden leer. Rebel, rebel, kapituleer, je kunt nog wel, maar Een spel dat afscheid heet, een spel dat slechts een regel heeft. Wees niet bevreesd, wees niet bevreesd. Hier is de hand die niemand geeft, de zwarte hand die jou beweegt. Mijn vuur is zacht, zacht voor wie dat weet, het lichaam brandt, de ziel. Me op, daalt tot me af, kus van mijn mond, zus van mijn nacht, vrouw van het lot, die het laatste lacht. De dame viel, de vader sloeg, je kreeg een ziel, je wist genoeg: eerst op papier, daarna voorgoed, je bent van hier. we nog even te vertellen dat we tussen de nummers door altijd even een applausje laten klinken. Dus dat is uh, bij deze gedaan. Um, even over dit uh, nummer. Uh, kunnen we jou een beetje omschrijven als de songwriter met de hamer? <laughs> ja, verklaar je nader, ja. Nou, dat ga ik je ook vertellen. Want als jij filosoof bent, dan moet je ongeveer wel weten waarom ik die link leg. Ja, ik wilde eigenlijk antwoorden, bedoel je de hamer of de beitel? Maar je hebt namelijk nog eentje, dat is de filosoof met de beitel. Die doet het heel precies. De filosoof met de hamer geeft harde klappen. Oké, okay, uh, um, wat ben jij dan? Ben jij de filosoof oh, met de beitel ja, of de filosoof met de hamer? En die filosoof met de hamer, die daar heb jij voor doorgeleerd he? He? in ieder geval. Ja, maar ja, ja, ik, oeh, een beetje, een klein hamertje. Klein haal. Een bescheiden hamertje. Ja. Misschien wel een bijt. Op. Maar is. <laughs> ja, maar is. Wat is. Ja, want. Uh, want hoe, hoe. Hoe zie je je dan zelf? Wat moet. Uh, wat wil je bereiken met datgene wat je probeert over te brengen in je songs? Ja, dat is. Kijk, ik zei net, ik vind me meer Singer-songwriter dan dichter. Uh, en tegelijkertijd probeer ik wel. Mm, ja te voldoen of te aan of te streven naar datgene wat poëzie het best bewerkstelligt. Dat je ergens omheen cirkelt en dat je ongeveer aanwijst van... hier ligt het gevoel waar we op doelen. Mm -hmm. We kunnen dit niet zo letterlijk onder woorden brengen... maar dit is ongeveer de omgeving waarin je het moet zoeken. En dat is uh, vaak bij het schrijven van nummers wel een, uh, ja, iets wat sterk meespeelt. Oké. Okay. Uh, het tweede nummer wat uh, we gaan horen, dat is Mara. Wie is Mara? Zeg het maar. Mara is... Dat... is maar, ja, het is, het is een... Um, dat is ik kan ook zeggen maar ja, maar ja, Mara. Ja, Ma ja. ja, ik ga al. Ja. <lacht> het is, uh, wat leuk om te weten is, Mara is een vertaling van Naomi. Ja. Um, vertaling ik, ik, van Naomi, die zit naast je. Ja, ik had het nummer al wel geschreven voordat ik Naomi kende. Maar dat, uh, dat is een leuk, leuk, leuk beetje. Ja? Het, het, het is meer het is een soort streven naar, naar iets wat, wat zo ontzettend lief is dat je, dat je niet eens meer hoeft te huilen. Oké. Okay. Uh, we gaan hem uh, horen, hier is Mara. Hij nog altijd niets hoort als hij rolt in de nacht. En steeds als hij opstaat en steeds als hij weggaat. Vergeet hij het spoor dat hij overal nalaat. Je kijkt naar de stroom. Hij weet wat je droomt. Twee lichtblauwe vlinders zien overal zomer. ze wachten in het gras. En hoog op haar jurk spelen hazen en glinstert het goud. Knikt blijft het kind in je stilstaan. Je kijkt naar de gloed en de vorm van het lichaam. Je kijkt naar de stroom. Hij weet wat je droom. Ze weet wat je droom. Zo, even een korte break voor de muzikanten van dienst. Want uh, we gaan eerst even iets anders uh, laten horen. Die waren in april van vorig jaar hier samen met een, een of andere uh, ja, tweetal uit Leiden. Dat was uh, de Kiwi Club. Maar in dat uur daarvoor zat de autoriteit. En we hebben toch een schitterende mooie nummer van ze uh, gevonden. En dat is deze, de dodelijke panna.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 dakka Braziliëans schomba die fatte een mannetje kreeg een dodelijke panna een dodelijke panna een dodelijke man I wante zich een grote hond maar het was maar een chihuahua bij zijn mama een grote lama die fatte een mannetje kreeg een dodelijke panna en dat was hem helemaal deze eh uh, fijne van de autoriteit want uh, daar hebben we het over want dat was uh, de band die vorig jaar in april hier geweest is we gaan weer uh, verder met het hele verhaal van fragmenten van de achtste dag. Want uh, daar uh, wordt nu een nummer van gespeeld. En dat nummer dat heet Zeven Gedichten. De maan is nog jong, zeg je, net als mijn droom. Neem nog een foto van mij.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 ik zeg dat ik zeven gedichten ken, maar jij houdt je kleren nog aan.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 dichte kin, maar jij houdt je Zeg zegt er gedichten waren dat uh, we gaan uh, op naar het uh, vierde nummer, het uh, tweede nummer van blokje nummer twee. En dat is een, uh, volgens J.M. Bakkers een ja, een oud uh, nummer, een uh, wat ouder nummer misschien ook wel. Uh, wanneer heb je dit uh, geschreven? Uh, weet je dat nog? Nou, het is niet zozeer. Eén, de melodie is oud. Ja. Die komt ergens anders vandaan. Het is namelijk een Zeeuws Volksliedje. Series volks. uh, Dus ja, ja. Daar, daar is, hij is niet helemaal letterlijk, maar wel grotendeels. Ja. Uh, het nummer zelf is, is nog niet zo heel oud. Ik, ik meen dat ik het heb gemaakt terwijl we bezig waren met, met het album. En de producer uh, vond het de country. De country. <laughs> dus het is er niet opgekomen. Nou, uh, laat, uh, laat dat uh, Dolce Beringer en uh, Melanie Rijn maar niet horen. Want dat uh, zijn uh, toevallig twee doorgewinterde country-vrouwen. Tenminste. Melanie Rijn is het zeker. Maar voor Dolce Berning begint het een beetje. Maar die hangt wel erg aan de country. En nu ben ik natuurlijk bang dat als ze dit horen... dat ze dan zeggen, ja, maar dat is geen country. Uh, ja, Kom, nou, ja, zoiets. <laughs> uh, maar goed, uh, yes. laten we maar horen. Hier is yes. Denken aan Jou. Als iemand zegt... dat alles doorgaat... in elke woord... Wat zonlicht doorlaat, zal ik zwijgen als een deken van douw. Zolang ik zwijg, denk ik aan jou. Als diep in de stad, de avond fluistert tegen ons huis. Dat niet meer luistert, zal ik zwijgen als een klok in het nauw. Zolang ik zwijg, denk ik aan jou, denk ik aan jou, denk ik aan jou, denk ik. Aan jou. Denk ik Ja. Zal ik zwijgen als een boom in de kou? Een beetje uh, een uh, nummer uh, toch? Was het country? Ja. Ja. Oh, ja, dank jullie ja, wel. Ja, ja, ja, ja, ja, dat was het zeker. Ja, het was het, uh, was het zeker. doet het hem hè? Wat zeg jij, uh, Wacht even, Leon, uh, want dan zit ik even. Uh, ik uh, vind een deel van microfoon 2 even open, dus dan uh, wat zei je nou? Ik weet niet of je geluisterd hebt naar de Lost Am Albums. Van Bob Dylan of niet? De nee, van uh, The Boss. Nee. En Bruce daar staan een paar nummers op die zo dicht staan wat je net hebt laten horen. Nou. Ook dat hele zachte, dat hele mooie. Ja, dit is country. Dank ja. ah. We zijn opgelicht. Nou, uh, wat, me, wat mensen niet weten is dat uh, de Bos ook een tijdje in uh, Sravepolder heeft gewoond. Dus, <laughs> dat zal uh, het tijd. Uh, zit het hem in de naam? Springsteen. Ja. Dat zou heel goed kunnen natuurlijk. Dat zou het zijn. Ja, ja. ja, dat zou heel goed kunnen. Uh, maar ik heb uh, me laten vertellen toch dat hij uh, volgens mij ergens uit uh, Nebraska ergens uh, komt. Dat is net zoiets, joh. Ja, zoiets. Um, we gaan uh, een beetje zo langzamerhand uh, dit uh, fijne uur een beetje afsluiten. Uh, wat ik uh, klaar heb staan is absoluut geen country. Dat is, uh, een, uh, het is indie. En in dit geval gaat het zelfs nog een beetje... naar de schurende uh, randen van een beetje de postpunk uh, eigenlijk op. Maar dat uh, is deze band wel toevertrouwd. Die band, overigens, die mag uh, weer eens uh, spelen uh, op Ter Schelling. Namelijk in de illustere kroeg van Hessel van der Kooi. En dan hebben we het over de Groene Weide. Dat, uh, dat is een uh, ja, illustere plaats. Ik ben er zelf ook uh, twee keer geweest... Uh, twee of drie keer geweest dat ik daar was. En... Uh, ja, na een popronde die ze afgelopen jaren hebben gedaan... is dat natuurlijk welkom, zo'n optreden daar in de Het uur wordt uitgeluid door... Holendammers mensen, Lorem Mipsum en Spooky Song.